Inna de handen de handen in de handen in de min Tussen twee vingers van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij doet ze omslaan zoals hij wil. En hij kan ze alle kanten opsturen. Hij kan van een gelovige een ongelovige maken. En kan van een ongelovige een gelovige maken. En daarom zegt de profeet in een overlevering: In qulooba bani adam kullaha. Oftewel, alle min van de kinderen van de bevinden zich tussen twee van van de meest van de ze van hart zijn, van de doet van de Hij van de vervolgens zei de profeet sallallahu alaihi wa sallam, O hij die de harten doet omkeren maak onze harten standvastig op uw geloof en dit is iets wat een ieder van ons bijna dagelijks tegenkomt het is overal te bezichtigen mensen die bezig zijn met het aanbidden van hun heer en dan plotseling ineens slaan hun harten om en verlaten zij de moskeeën en geven zij hun aanbidding op. Terwijl anderen weer, die in het verleden op een afstand stonden van het geloof, niets te maken hadden met het geloof, ineens tot één keer komen. En zich storten op het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. En dit geeft aan dat het einde van iemands leven onbekend is. Je weet niet hoe je leven zal eindigen. Als je op je sterfbed ligt, zul je dan behoren tot degene die gelukzaligheid zullen kennen in het Hiernamaals Of zul je op die dag tot de ellendelingen behoren? Vandaar dat ook de profeet sallallahu alayhi wasallam zegt in een welbekende overlevering die de meesten van ons kennen. En die wij allemaal uit ons hoofd leren. Hij zegt sallallahu alayhi wa sallam, فَوَلَّدِ لَا إِلَهَ غَيْرُ إِنَّ أَحَدَكُمْ Oftewel, en gelet op deze woorden van de Profeet Sallallahu hij zweert bij Allah Subhanahu Wa Ta'ala en hij zegt vervolgens, voorwaar, één van jullie doet het soort daden van de mensen van het paradijs. Hij tracht de daden van de mensen van het paradijs te verrichten. Totdat er eigenlijk tussen hem en het paradijs niet meer dan een lente is. Dus hij is heel erg dicht bij het paradijs gekomen. Maar dan, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Treft hem zijn voorbeschikking. Treft hem al-qadr. Datgene wat voor hem is voorgeschreven. En wat gebeurt er dan? Zegt de profeet. Dan zegt hij... En dan zal hij het soort daden verrichten van de mensen van de hel. Waardoor hij alsnog in de hel terecht komt. Dus moet je je voorstellen. Iemand is heel lang bezig met het verrichten van daden van aanbidding. En wanneer zijn einde nabij is. Dan ineens gaat hij over. Op het verrichten van daden van de mensen van de hel. In een andere overlevering legt de profeet ook uit waarom. Hij zei. Hij pleegde deze daden te verrichten niet voor Allah subhanahu wa ta'ala maar enkel en alleen om de mensen om hem heen te behagen en niet om Allah subhanahu wa ta'ala te behagen dus het is van groot belang dat men zich bijt in het geloof en dat hij er alles aan doet om de overwinning binnen te halen als het gaat om de strijd tegen de buitensporigheden tegen de verdorvenheden, tegen de zonde, noem het maar op en weet één ding, beste broeders en zusters. Degene die zich vasthecht aan het geloof. Diegene kan rekenen op versterking van de kant van de engelen. Die hem de blijde tijden komen brengen. Die hem komen vertellen dat hij uiteindelijk tot de mensen van het paradijs zal behoren. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran. Inna alladina rabbuna allahu thumma istaqamu. Of degenen die zeggen, onze Heer is Allah. Maar dan vervolgens naast het zeggen van onze Heer is Allah subhanahu wa ta'ala. Dienen zij zich ook standvastig op te stellen. En dan over hen zullen de engelen neerdalen. En dan zullen ze tegen hen zeggen... Wees niet bevreesd. Wees niet bang. Wees niet getreurd, En wees verheugd met het paradijs dat aan jullie is beloofd. Dit is voor diegenen die zich standvastig opstellen. En daarom, beste broeders en zusters. Wil ik aangezien natuurlijk standvastigheid en vastberadenheid. Het verloop van iemands leven bepalen. En natuurlijk ook zijn afloop wil ik jullie vandaag op een aantal zaken wijzen, die bijdragen aan het versterken van iemands standvastigheid. We hebben het altijd over de standvastigheid van een persoon. Hoe kan iemand standvastig zijn? Hoe kan iemand standvastig blijven? En hoe kan iemand als een standvastige zijn heer tegemoet gaan op de dag des oordeels? Laten we beginnen met het allerbelangrijkste. Is dat jij beseft, dat jij zonder de hulp, en de steun van Allah subhanahu wa ta'ala. Niet bij machten bent. Niet in staat bent om standvastig te blijven. Dat kan niet. Je behoeft daarbij de steun en de hulp van Allah subhanahu wa ta'ala. Iemand die denkt dat hij het zelf allemaal aan kan. Is verloren. Is vernietigd. Je moet altijd weten dat jij enkel en alleen met de hulp van Allah standvastig kan blijven. Daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala tegen zijn profeet en hij is de meest standvastige. Niemand is even standvastig als de profeet sallallahu alayhi Maar toch richt Allah subhanahu wa ta'ala het woord tot onze profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En dan zegt hij tegen hem. Hij zegt tegen de profeet. Mohammed, als wij jou niet standvastig zouden hebben gemaakt, dan zou jij bijna een beetje naar hen neigen, een beetje toegeven, het een beetje met hen eens zijn. Maar het is dat wij jou standvastig hebben gemaakt. Dus alle standvastigheid is afkomstig van Allah. Subhanahu wa Als men zich ter aarde werpt, sujud verricht, en we weten allemaal dat tijdens de prosternatie, tijdens sujud, Mens zich het dichtst bij Allah subhanahu wa ta'ala bevindt... ...op dat moment... ...vraag Allah subhanahu wa ta'ala om jouw vastig te maken. En zeg... ...of te Oftewel, maak onze harten standvastig op uw geloof. Vraag het keer op keer. Telkens als jij naar de grond gaat... ...vraag Allah om jouw vastig te maken. Ook zorgt het geloof, en iman dat iemand niet verwijderd raakt van het rechte pad. Een iman, maar dan wel de juiste iman. Want vele mensen claimen deze iman en zeggen dat ze over deze iman beschikken en dat ze moeminiën zijn. Maar als ik zeg een iman, dan heb ik het over de legitieme iman, de echte iman, de juiste iman. En die bestaat altijd uit drie onderdelen. Namelijk in eerste instantie het verwoorden van deze iman. Het uitspreken van deze iman. In de vorm van de geloofsbeleidenis. Dat je te kennen geeft dat je gelooft in Allah subhanahu wa ta'ala. Gelooft in zijn profeet. En gelooft in alles wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft geopenbaard. Maar daarnaast dient jouw uitspraak gepaard te gaan. Met een overtuiging die diep verankerd is in je hart. En als derde dient deze overtuiging... ...ook naar daden vertaald te worden... ...in de vorm van het verrichten van het gebed... ...in de vorm van zaket... ...in de vorm van vasten... ...in de vorm van bedevaart... ...in de vorm van goed zijn in de omgang met mensen... glimlach in de gezichten van andere mensen... ...dat is de echte iman... ...en als men deze iman weet te bewerkstelligen... ...weet te realiseren... ...tot uitvoer weet te brengen... ...dan komt hij een aanmerking voor standvastigheid... Hij zegt namelijk, Allah versterkt wie? Niet zomaar iemand. Hij zegt, versterkt de gelovigen. Met wat? Met de standvastige uitspraak, de geloofsbeleidenis. En het blijft niet alleen bij woorden. Nee, men dient die geloofsbeleidenis ook tot uitvoer te brengen. Als hij dat doet, dan zal Allah hem standvastig maken met deze standvastige uitspraak. Waar? In het wereldse leven. Telkens als hij op het punt staat om een zonde te begaan, dan wordt hij door deze geloofsbeleidenis tegengehouden. Dan wordt hij weer herinnerd aan het feit dat hij een dienaar is van Allah subhanahu wa ta'ala. Telkens als hij in de koffer dreigt te vallen, dan wordt hij teruggebracht naar het rechte pad door die geloofsbeleidenis. Waarom? Omdat hij oprecht was in zijn iman. En in het hiernamaals, als hij onder de grond wordt gestopt... en hij een bezoek krijgt van de twee engelen die hem een aantal vragen stellen... dan zal hij juist antwoorden. Ook een van de zaken die het hart van een persoon versterken, verstevigen... is uit het buurt blijven van de zonde. Wil men standvastig blijven... dan moet hij eigenlijk zijn contact met de zonde verbreken... En daarom zegt de profeet in een overlevering. Oftewel hij die ontucht pleegt. Hij die zinnen pleegt. doet dat niet terwijl hij mu'min is. Er mankeert iets aan zijn iman. Er klopt iets niet aan zijn iman. Daarom gaat hij over tot zo'n daad. En degene die zich schuldig maakt aan diefstal, doet dat niet terwijl hij mu'min is. En degene die alcohol drinkt, doet het niet terwijl hij mu'min is. Een mu'min zou niet in de buurt komen van deze zaken, want hij weet dat hij een dienaar is van Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft hem een aantal zaken opgelegd. Doe dat, blijf uit de buurt van de volgende zaken. En dan komt hij ook na. Dat is een echte mu'min. Want het zijn de zonden die het hart op een dwaalspoor brengen. Blijf je uit de buurt van de zonden, dan zal je standvastig blijven. Natuurlijk, een van de meest belangrijke zaken die bijdragen aan het versterken van iemands standvastigheid en vastberadenheid, is het reciteren van de Koran. Is contact zoeken met de Koran. Is altijd een onder onsje hebben met de Koran dat doen wij veel te weinig hoe vaak reciteren wij de Koran terwijl Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran aangeeft dat dit boek bedoeld is om de moslims te verstevigen om de moslims meer thabaat te geven meer standvastigheid te geven iedereen klaagt vandaag de dag over het feit dat hij niet standvastig kan blijven dat hij wisselvallig is Terwijl juist de profeet aangeeft in de overlevering... ...toen een metgezel hem vroeg... ...vertel mij kort en bondig over de islam. Wat is dat? Toen zei hij tegen hem... Toen zei hij tegen hem zeg, ...ik geloof in Allah subhanahu wa ta'ala. En wees vervolgens consequent in het navolgen van de voorschriften van de islam. Dat is islam. Binnen de islam is er geen ruimte voor iemand die wisselvallig is. De ene keer is die in de moskee te vinden de volgende keer in de bar. Dat kan niet. Men dient consequent te zijn in het volgen van de voorschriften van de islam. Alleen diegenen zullen het redden. Alleen diegenen zullen in aanmerking komen... voor versterking van de kant van de engelen. En alleen zij als ze op hun sterfbed liggen... zullen de engelen naar hen toekomen... en hen de blijde tijdingen brengen... en hen geruststellen... en zeggen dat zij... ...tot de inwoners van het paradijs behoren. Het reciteren van de Koran. Verschillende versen waarin Allah subhanahu wa dat aangeeft... ...dat de Koran bedoeld is de versteviging van de harten van de moslims. Oftewel, Jibril hij is ermee gekomen met die Koran. Wat is eigenlijk de doelstelling... Van de komst van de Koran. Hij zegt. Om de gelovigen te verstevigen. Om de gelovigen meer standvastig te maken. Probeer je contact met de Koran te verversen. Pak je contact op met de Koran. En reciteer voor een tijdje de Koran. En dan zul je zien wat voor rust de Koran geeft aan een persoon. Wat voor veiligheid de Koran geeft aan een persoon. Een andere zaak die bijdraagt aan het versterken van iemands taqwa en wara en iman, is natuurlijk het zich inzetten voor de zaak van Allah subhanahu wa ta'ala. We weten allemaal dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt, In tansurullaha Oftewel, als jullie Allah helpen, dan zal hij jullie ook helpen. Maar helpen, dat moet je natuurlijk hier niet letterlijk opvatten. Hoe moeten wij nou Allah helpen? Allah subhanahu wa ta'ala behoeft geen hulp, behoeft geen steun. Allah subhanahu wa ta'ala is zichzelf genoegzaam. Hij heeft niemand nodig. Wij hebben hem nodig. Maar wat wordt er hier bedoeld met intansurullaha? Er wordt bedoeld dat jij je inzet voor de zaak van Allah subhanahu wa ta'ala. En hoe kan je dat doen? Door in eerste instantie de voorschriften van de islam na te leven, na te komen. Dat is één. Kennis op te doen over je geloof. En vervolgens die kennis ook naar daden te vertalen. Maar je kan je ook inzetten voor de zaak van Allah subhanahu wa ta'ala. Door de mensen uit te nodigen naar deze grootse boodschap. Naar deze hemelse boodschap. Naar deze regerende boodschap. Een boodschap die de sleutel is door het paradijs. Wallahi lalladi la ilaha illahu. Niemand, maar dan ook niemand. Komt het paradijs binnen als hij geen moslim is. Voor de duidelijkheid. Inna dbina inda allahil islam. Oftewel, voorwaar het geloof bij Allah is de islam. En iemand die een ander geloof zoekt dan de islam, het zal van hem niet aanvaard worden. Het zal van hem niet geaccepteerd worden op de dag des oordeels En hij zal tot de verliezers behoren. Vertel dan ook de mensen over deze boodschap. Hemelse boodschap. Prachtige boodschap. Volmaakte boodschap. Je kan je ook inzetten voor de zaak van Allah subhanahu wa ta'ala door vandaag de dag de leugens die over de islam worden verspreid te ontkrachten, te weerleggen, te laten zien dat het niet waar is, dat het niet klopt en het ware gezicht, het mooie gezicht van de islam te laten zien. Dat is ook een manier om je eigenlijk in te zetten voor de zaak van Allah subhanahu wa ta'ala. Je kan je ook inzetten voor de zaak van Allah subhanahu wa ta'ala door andere bijvoorbeeld bandjes, boekjes te geven hen in het geloof te onderwijzen. Hen de weg te wijzen naar het goede. En hen tegen te houden wanneer zij op een mens staan om iets slechts te doen. Je kan je ook inzetten voor de zaak van Allah subhanahu wa ta'ala. Door bijvoorbeeld je geld uit te besteden op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Enzovoort. En natuurlijk om meer kracht te winnen. Om meer standvastigheid te krijgen dan dient men zich natuurlijk ook van tijd tot tijd bezig te houden met het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala met het loven van Allah subhanahu wa ta'ala met het prijzen van Allah subhanahu wa ta'ala we zijn toch niet vergeten dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt ala bi is het niet middels het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala dat de harten tot rust komen dat men gemoedsrust ervaart dat men een gevoel van veiligheid leert kennen, het is middels het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat is alleen maar weggelegd voor diegenen die ook zorgvuldig omgaan met de ochtendlofuitingen, adkar sabah, middaglofuitingen en ook hun heer gedenken voor het slapen gaan. Zij ervaren een grote gemoedsrust. Die de meeste van de moslims helemaal niet kennen. En ook zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Oftewel het verschil tussen iemand die zijn heer gedenkt en iemand die zijn heer niet gedenkt, is net als het verschil tussen iemand die leeft en iemand die dood is. Laat je omringen door een goede vriendenkring. Ook dat helpt om je standvastig te maken. Goede mensen, vrome mensen, rechtschapen mensen. Wanneer zij zien dat jij op het punt staat om een misstap te maken, dan zullen ze jou daarvan weer houden. Dan zullen ze jou weer terugtrekken. En zeggen, doe dat niet, vrees Allah subhanahu wa ta'ala. En niet slechte vrienden die jou juist aanmoedigen, aansporen om die zonde te begaan. Mensen die altijd klaar voor je staan. Mensen die jou adviseren wanneer je het nodig hebt. Mensen die ook natuurlijk zeg maar... ...tot uitvoer brengen. Het goede verkondigen. En het slechte verwerpen, En natuurlijk ook kennis opdoen. Want kennis is zonder meer macht. Kennis helpt de persoon ook om meer standvastigheid te krijgen. En ook om de twijfels weg te nemen. Vandaag de dag... De meeste mensen die te kampen hebben met twijfels, ik kan zeggen dat het het gevolg is van te weinig kennis of van onwetendheid. Hoe meer een persoon over zijn geloof te weten komt, des te standvastiger hij wordt. Des te meer hij overtuigd raakt van de echtheid en van de waarheid van de islam. Dit zijn een aantal zaken die men kan gebruiken om meer standvastigheid te winnen en te krijgen. En wanneer men zich hieraan zal houden, dan zal hij inshallah als een standvastige door het leven gaan. En dan zal hij ook als een standvastige het leven laten. En dan zal hij ook op de dag des oordeels als een standvastige zijn heer tegemoet gaan. En dan zal hij ook inshallah in het paradijs plaatsnemen te midden van de andere standvastigen.